De jongen van 18 staat vrijdag voor de rechter. De politie zegt dat hij nu al wordt vrijgelaten... omdat hij excuses gaat maken op school. Hij zou geen kwade bedoelingen hebben gehad. bleek overigens te gaan om een alarmpistool... dat de school hier niet bij zich droeg... maar in zijn auto had liggen. De top van Europese ministers van Financiën in Polen... heeft bijna niets opgeleverd. Iedereen was het er alleen over eens... dat de financiële positie van de banken versterkt moet worden. Maar hoe is onduidelijk gebleven? Duitsland, Frankrijk en België hebben op de top te vergeefs gepleit voor een wereldwijde bankentaks op financiële transacties. FNV Bouw heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Een grote meerderheid van de bondsraad was voor de afspraken die zijn gemaakt door werkgevers, werknemers en de overheid. Van de 19 bonden zijn de twee grootste en een kleine tegen. In het pensioenakkoord staat dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat, die later mogelijk nog verder wordt verhoogd. Gemeenten hebben te weinig geld om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Steeds meer mensen doen een beroep op de bijstand, terwijl het beschikbare budget daalde. Tekort dit jaar wordt geschat op ruim 500 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 340 miljoen. De rondgang van de NOS blijkt dat de tekorten uiteenlopen van een paar miljoen in kleinere gemeenten tot 100 miljoen euro in Rotterdam. Het weer vooral in het westen buien met kans op onweer. Morgen wisselvallig met regen en onweersbuien. Het wordt dan hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Laren 3 kilometer. De A15 Europort Rotterdam is bij rotterdam IJsselmonde in beide richtingen dicht. Er staat een vrachtauto in brand. Op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 And I like it I stake my reputation Green en it's okay. En dan forty je Crystal. En uh, ze is genomineerd voor een Edison samen met de band Go Back to the Zoo en Ben Sounders. Zijn ze door de vakjury van de belangrijkste Nederlandse muziekprijs genomineerd in de categorie Beste Nieuwkomer. Beste Vrouwelijk Artiest is er nog niet genomineerd. Daarvoor zijn Marike Jager, Anouk en Ilse De Lange genomineerd. En je hoorde Full for You. Ah, en uh, goedemiddag en welkom bij een nieuwe Entertainment View Iets later, drie platen, normaal is het één plaat Maar muziek is natuurlijk altijd lekker Het is uh, kwart over vijf en het is Entertainment View voor deze zaterdag 17 september 2011, goedemiddag En ik ben iets later omdat ik moest voetballen Ik moest uh, vanochtend om, uh, wat was het, acht uur op, iets eerder, half acht Want ik ben coach van de C1, van Haarlem-Kennemerland En, uh, nou ja, laten we het daar niet over hebben, we hebben verloren Daarna moest ik met de tweede meedoen. Gelijk spelletje. En daarna nog met het eerste. Dus dat was drukke boel en daar ben ik iets later. Maar uh, extra platen kan natuurlijk geen kwaad. Roy is uh, nog steeds afwezig. Vorige week getrouwd. Afgelopen vrijdag. Als het goed had. Ja, afgelopen vrijdag. Vorige week vrijdag. Uh, vorige week was het. En dat was enorm gezellig. Ik ben bij de Bruiloft en bij het Bruiloft En dat was gewoon heel erg leuk. En ze zitten nu, uh, Din en Roy zitten nu uh, lekker in Turkije genieten van de zon. Nou ja, en terecht natuurlijk. Wat kun je deze uitzending verwachten? Natuurlijk een aantal Zandvoortse berichten, maar ook uh, Popster Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op uh, showbiz nieuwsgebied. Ik heb uh, heel veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe van Direct, Diane Bromfield misschien nog niet, vorige week wel gedraaid Maar dat is goed Nieuwe van Avicii, The Wanted, Glad You Came Komen er allemaal aan En natuurlijk ons nieuwe item Oude radiofragmenten Met deze week de best verdienende en populairste DJ van Nederland Wie het is hoor je straks Dit zijn de Wombats en Tokio Hey yo We won't play another song until we're Damn good and ready Okay, we're ready. Transmission. We'll be this. Five, four, three, two, one. This is the FM Ballet en Gold en de Wombats en Tokio. En ik lees net een bericht, want een uh, 27-jarige Britse die is op zijn zacht, zeg, uh, zacht gezegd nog niet uh, echt tevreden over haar kapper... Want, uh, ja, en ze heeft daar zelfs een flinke schadevoeding voor gekregen. Charlotte Jones uit Nottingham, die werd uh, namelijk geknipt door een leerling kapper en zat maar liefst 11 uur in de stoel. Ze betaalde slechts ja, voor die 11 uur 60 pond om haar haar te blonderen. Maar na vijf behandelingen was het resultaat niet bepaald wat uh, Charlotte voor ogen had. Hoewel de on onervaren kapper uh, haar er, uh, ervan wilde overtuigen dat de kapsel was geslaagd, zag Jones er naar eigen zeggen uit als een vogelverschrikker. Ja, als dat dan er niet erg genoeg was, viel haar haar uit omdat de hoofdhuid verbrand was. Drie maanden lang zat de jonge vrouw aan huis gekluisterd omdat ze de straat niet meer op durfde. Als pleis op de wond heeft de rechter nu bepaald dat de gedesulineerde... Uh, Britse recht heeft op een schadevergoeding van 6000 euro. Dus als je zo'n slechte kapsel hebt, je kan het nog veranderen. Zometeen nieuws over een nieuwe omroepdirecteur van ZFM. Je kan het worden. Nou, wem. Get down. Get down. Van haar uh, laatste album die in mei uit was gekomen, Strip Me Away, was dit Natasha Benningfield. En haar nieuwe single heet Strip Me. En daarvoor de uh, Wham and the Edge of Heaven. En over Wham gesproken George Michael. Hij staat 10 oktober in uh, Ahoy. En er is nog meer nieuws, want het uh, Brabantse muziekstation Radio 8FM uit Rosmalen. Zit met die, uh, met die uh, ja, enkele tien, tientallen kaarten voor dat concert in zijn maag. Want de muziekzender had een actie bedacht waarmee luisteraars tickets voor het concert in Ahoy konden winnen. Alleen concertorganisator Mojo stak uh, echter een stokje voor de organisatie van het uh, Rosmalense radiostation en dreigde tickets ongeldig te maken. Met kaartjes van Mojo uh, mag er namelijk geen uh, commerciële acties worden gehouden. Radio 8 FM kan nu met een financiële strop van duizenden euro's. De directeur Luc Jansen van Radio 8FM... ...hij zegt voor ons is het, uh, voor ons het jammer, maar natuurlijk ook voor veel luisteraars. Logisch. En we gaan even verder met uh, meer nieuws. Want uh, onze radiosender, lokale radiozender ZFM... ...is op zoek naar een nieuwe directeur omroep. De huidige directeur Lena van der Haak is een blijde verwachting... ...zal per 1 november het stokje overdragen. Het is een uh, leuke vrijwillige baan die zeer wisselend is... Mensen begeleiden, adviezen geven, conflicten oplossen, nieuwe programma's initiëren... ...vooruitdenken en ZFM naar de toekomst groter en vooral breder maken. Allemaal zaken die je als omroepdirecteur een beetje nodig hebt en moet oplossen. Zeg maar een beetje een oneerbiedige zo zomaar werkelijkst tegenkomt. Zeer divers en zeer interessant voor mensen die gevoel hebben voor media. En vooruit kunnen denken, want ZFM heeft grote toekomstvlangen. Het ligt in de lijn in van verwachting dat CFM in de naaste toekomst met uh, themakanalen via streaming tv gaat komen. Zo'n proces dat je niet zomaar even op poten en, uh, zal zetten. En er zal terdegen met allerlei soorten mensen en diensten overleg gepleegd moeten worden. Techniek is daar natuurlijk uh, erg belangrijk in. Maar ook invulling van diverse poppetjes op de juiste plaatsen. Daar moet over nagedacht worden. Ook willen wij graag met bijvoorbeeld dagelijks een Sanford-journaal komen. Met uh, eveneens komen met uh, bewegende beelden. Het bestuur heeft uh, dit soort zaken tot uh, beleid gemaakt, en, uh, zodat er aan het aangewerkt kan worden. Zo gaat uh, Van de Haak verder. Zij is een journalist in hart en dieren en heeft met uh, veel enthousiasme en doorzettingsvermogen meegewerkt aan een vrijwilligersorganisatie die nu uit uh, rond de 75 uh, medewerkers bestaat. ZFM is op zoek naar een uh, geschikte persoon dus, die in uh, Zandvoort woont, uh, die, en, uh, om haar vrijwilligersbaan over te nemen en uh, ZFM te begeleiden naar de toekomst. Affiniteit met media is absoluut een must. Maar ook leidinggevende capaciteiten en HBO denkniveau worden van de nieuwe directeur op uh, erop gevraagd. Wie interesse heeft in deze functie richt zich tot uh, Lena van den Haak 0631642891 Of je kan even een mailje sturen naar lenna van yahoo.com. Dus lenna van den yahoo.com. En zelfs dan aan de uh, selectie de meest geschikte kandidaten voordragen aan PBO. Het programma beleid bepalend orgaan die uiteindelijk de beslissing gaat nemen. Dus vind je dat nou leuk? Even mailen lenna van den Haag at yahoo.com en uh, wie weet kan je wel baas worden van mij en van het programma Entertainment For You. Nee, maar hartstikke leuk. Mailen lenna van den Haag at, uh, at yahoo.com. The sun goes down, the stars come out and all that comes is here I now. My universe will never be the same I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky fell on me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 you can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 And all I comes is here and now My universe will never be the same De jaren 80? The Mac Band. Featuring de Mac Campbell Brothers en Roses Are Red. En ik vind het gewoon een lekker plaatje. Het is nooit echt een hele grote hit geworden. Het heeft in de jaren 80 nog een keer op de RB-lijst uh, nummer 1 gestaan. Maar daar blijft wel bij. De Mac Band en de Mac Campbell Brothers en Roses Are Red. En voor die nieuwe muziek van The Wanted en Glad You Came. Zometeen. Legendarische oude radiofragmenten van bekende radio-dj's. We gaan uh, elke week gaan we dat uh, terug beluisteren met deze week de bekendste dj en populairste dj van Nederland. Edwin Evers en zijn speciale creatie, zijn doorbraak, De Boertjes. Vaderen, hè? Roe van Velsen. Hij verwacht uh, samen met zijn vriendin Marloes in uh, maart een kindje. We kunnen ons geluk niet op zo'n van Velsen. En je hoorde diep. Oké, okay, tijd voor het volgende item. Het is nu de tweede week dat we het doen hier bij Entertainment View. Legendarische oude radiofragmenten. Een leuke fragmenten van, uh, van de radiogeschiedenis. De eerste keer was het met Robert Jensen, telefoontereur. En vandaag is Edwin Evers aan de beurt. Hij, heeft een, uh, ja, het, hij is misschien wel bekend geworden van de boertjes. Iedereen kent Edwin Evers en iedereen heeft het dan ook wel over de boertjes. Hij begon met de boertjes bij uh, 3FM en uh, vanaf toen begon het echt begon hij echt enorm populair te worden en de, de, hij groeide uit tot populairste DJ van Nederland. Uh, de boertjes hebben hier het over Wesley Snijder en uh, Wesley Snijder is net bekend geworden dat hij uh, ja dat hij met Jolanten gaat. Goed, ik heb je volgens mij nog alleen. Hallo. Hallo. Hey, ja, goedemorgen. Evers? Hey, ja, Frank. Evers? Hey. Hey. Hey, goedemorgen, jongens. Hey, ja, jongens, hey. goedemorgen. Evers? Hey, ja. Hey. Wat? Hey, joh, hey. Wat? Ja. Hey. Ja, wat hé? Hey. hey, even. Ja, wat? Hey, wat is er? Ja, eh, Wesley Sneijder. Wat? Even. Wat? Ja, Wesley Sneijder. Ja, Wesley Sneijder. Sneijdertje. Sneijder. Sneijder, ja. Wat, wat... Snijd... ja, snijden. Snijden, ja. Een verhaal man. Uh... Ja, nou, inderdaad. Hebben jullie het gezien allemaal op? Uh... Ja, hij is er gisteravond uh, te kijken natuurlijk. Wesley uh, Sneijder die uh... ja. die scoort zelfs in de parkeergarage nog en. Uh... Ja, ja. Nou, ik, ik moest wel goed kijken dames of het wel uh, Wesley snijden was. Uh... Want? Ja, ik bedoel, hij is natuurlijk niet zo groot. Nee, precies, nee. Je moet wel 300 keer vergroten. Ja, nou ja, ja je moest wel goed kijken. Dus, uh, dus. Ja. Maar, eh, uh, nou, het is wel een verhaal Het is wel ja. dus, uh, nou, het is een heel vervelend verhaal, uh, met name voor Jan natuurlijk. Die, ja, die, die ja, natuurlijk, is, uh, dat ja. voor Jan, want ik ben natuurlijk zelf ook groot fan van uh, Jan Smit. Ja, dat weet ik, ja. Uh, dat is natuurlijk ja, dat is ook vervelend, maar die mensen zijn allemaal nog jong. Dus uh, dat, uh, ja, dat komt uiteindelijk wel we een keer goed natuurlijk. Dus, Daar gaan we dus, uh, maar vanuit dan. Uh. Gaat Wesley ook die, uh, die zin uh, tatoeëren? Hè? Ja, het zou Wesley ook die zin uh, gaan tatoeëren? Want dat was ja. een vrij lange uh, zin. Dat was een lange zin, ja, dat klopt. En ik ken het natuurlijk niet op die korte armpjes van hem, dus uh, misschien moet hij dat op zijn rug doen. Nou, jongens. Ik uh... dat hij nog wel klein is. Ja, hij is nog wel klein, maar. maar... Ja, nee, uh, Ja, god, uh, Nou ja, we zijn natuurlijk net gescheiden. Uh, ja. Uh, nou ja, Jan landt er nog elkaar, dus uh... Ja. Nou ja, het is natuurlijk toch een mooie vrouw, dus. Het is absoluut een mooie vrouw. Als ik zijn vrouw was, zou ik naar de wedstrijd ook meteen een taxi nemen. Nou, eh. Met zijn vrouw zou ik ook meteen naar de wedstrijd een taxi nemen en Ja, dat is duidelijk natuurlijk. Hebben jullie daar niks van gehoord in die voetbalwereld? Dan gaat dat toch ook wel. Ja, goed, we hadden natuurlijk wel het een en ander gehoord. Ik bedoel, we hadden wel gehoord dat ze dan regelmatig samen waren. Lolanti. Lolli. Jolante. Jolante. Jolante, ja. En Wesley, ja. En, uh, ja. Nou, ze waren laatst samen in Amsterdam, nog uh, gesignaleerd okay. met uh, Jolante en uh, ja. Wesley in de buggy. Maar ze, uh, ze gingen kleren kopen. Oh? Ja, bij de Prenentaal. Uh. Bij de Prenentaal. Uh. Voor Wesley natuurlijk. Dus, uh, ja, Nou goed, ik vind, ik vind het allemaal lullig voor Jan. Jullie kunnen er wel grap over maken. Ja, ja ik vind het allemaal lullig voor Iden... Jan. Uh, natuurlijk, ik ik ben, zeg al, ik uh, ken Jan natuurlijk persoonlijk. Ja. Uh, no. En, en hij uh, heeft nog altijd een uh, meubels gekocht uh, bij ons in de zaak. Oh met, uh, ja, dat heeft hij ons verteld, ja. En, uh, ja. en uh, ja, ik ken het ook zo al van al zijn muziek natuurlijk. Ik heb zijn ja. cd ja. uh, in auto natuurlijk. Uh, ik ben... Uh, ja, ik hou van die ja. muziek. Cupido. Ja. Sowieso, ja, het leuk. ja. Nou, volgens mij is de een Nou, jongens. Even, ja. Voor mij. Ja, ja, ja, ja, ik ook. Oh. Okay. Hey, even nog andere voetbalnieuws. Ja. Uh, Ronald Koeman, heb ik jullie nog niet over gehoord ook? Ja. Dat was toch ook een mooi verhaal deze week? Ja, hij is wel jammer. Ik had nog even gekeken naar die persconferentie. Uh, want ik zat natuurlijk te wachten op toch een beetje die legendarische uitspraak van, uh, van Koeman. Legendarische uitspraak van Koeman? Nou, wat uh, tegen de pers? Welke uitspraak? Nou, de van, uh, Ik ben, uh, zijn jullie nou zo dun, of ben ik nou zo dik? Dat. Oh. Die. Uh, nee, dat heb ik wel niet gehoord. Ik nou heb ja, niet goed. gehoord, nee. Goed. Zij, uh, uh, ik had van de volgende, Ja. Uh, Heel goed, jongens, ik spreek je later. Ik even wat te doen. Heel goed, oké. Okay. Even mijn auto uit <lacht> op een keer. Edwin Nevers met de boertjes en wat is dat grappig zeg. Op YouTube zijn nog veel, veel meer van die fragmenten te zien. En uh, ik raad je aan, als je een keer verveelt, ga dat gewoon een keer beluisteren, Want het is zo grappig. Zometeen de tweede uur van Entertainment for You met uh, popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op uh, showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. Ook ga je kennis maken met een nieuwe single van Direct en met een heel mooi liedje. Van namelijk een Engelse zanger en pas 20 jaar Ed Sheeran. Nu eerst de nieuwe single van Bluff. Was jij maar hier bij ZFM. Ik dacht al lang niet meer aan jou. Als je min of meer vergeten, maar plotseling vraag ik me af, waar heb je al die tijd? My heat Was you my heat Mad Oh Was you my heat?